Uur met het nos -journaal. In Afghanistan moet een regering van nationale eenheid komen. Dat vindt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. Sinds de presidentsverkiezingen ruziën de kandidaten over wie er heeft gewonnen. De stemmen worden nu herteld. Amerikanen willen voorkomen dat het land door de ruzie in een crisis belandt. En Kerry stelt voor dat de verliezer van de verkiezingen de premiers levert. Onder de nieuwe president. En Amerika hoopt dat de regering er is voor de navo topconferentie begint.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 De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne... krijgen 37.000 euro voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Dat heeft je advocaat Jan van Zuren namens Malaysia Airlines bevestigd. De nabestaanden zijn erover vanochtend geïnformeerd. Voorschot wordt gegeven omdat het nog lang kan duren... voordat het definitieve bedrag bekend is. Het voorschot staat los van het bedrag van 5.000 dollar... dat ze eerder is toegezegd. Dat was om de eerste onkosten op te vangen. Voor het eerst sinds 2006 is er dit jaar geen symfonica in Rosso. Concertorganisator Mojo kan geen hoofdartiest vinden voor het muziekspektakel. En ook kan het Gelderdoom in Arnhem niet voldoende dagen worden vrijgehouden. En orkestleden, die hebben andere verplichtingen. De concerten zijn elk jaar in oktober in het Gelderdoom. Afgelopen jaren traden bekende artiesten op uit binnen- en buitenland. Zoals Marco Borsato, Sting en Diana Ross. Het is de bedoeling dat er volgend jaar wel een muziekspektakel is. Het weer. Geleidelijk breiden de buien zich uit over het hele land. En daarbij kan het vanmiddag ook omweren. Het is 23 tot 26 graden. Dit was het NOV. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat vide tussen knalpunt Eemnes en de afritpuntsgrootte 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knalpunt Koenplein 3. Dat komt door een technische storing in de Koentunnel. De rijbaan richting Den Haag is helemaal dicht. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel. Maar er kan niet vide vrij, want op die A10 staat tussen Kadoelen en knalpunt Watergaas meer 6 kilometer vide. A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 See you move come on come on papa piggita va bene, si u la parla vie z'n quando sa se faal sotto luna, kom met alleen een cave di ha i doe viu. It's all TV op kanaal 45. Steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Ga naar zomer50.nl en geef jouw stem door voor de zomers 50 van 2014. Stem op jouw favoriete zomerhit. En maak kans op een zondvakantie in Tsjechië. Ga nu naar zomers50.nl en stem de zomerse 50 2014. De zomerse 50.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 Then he broke that mold so I know I'm blessed Stand up now and face the sun Won't hide my tail or turn and run It's time to do what must be done Be a king when kingdom count Well you can tell everybody Yeah you can tell everybody Go so ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Well you can tell everybody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 Se dolore, cuando se male a dolores, cuando se quemada amores, cuando se anima su vela, cuando se anima la doctor, cuando se anima leadores, cuando se que mala, cuando se anima su vela, cuando se anima las amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, báilame, esta rumba tajita. in mare a cuando se in mare a cuando se in mare a su vela, cuando se in mare cuando se in mare a cuando se in cuando se in mare a su vela, cuando se in mare a Baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Dat is het je Doloren, wanneer ze kemal d'amore, wanneer se in bala vela, wanneer se inmala bala z'n se baila, baila, baila, baila,